Uur. Freddy van met het NOS-journaal. zes 6 ontvoerde Bulgaarse VN-medewerkers vrijgelaten. De zes werden woensdag in het zuiden van Sudan ontvoerd door opstandelingen. Ze zaten in een helikopter van het Wereldvoedselprogramma waarvoor ze werken. Het toestel werd door de strijders gedwongen te landen. De groep werd na onderhandelingen vrijgelaten. Of er losgeld is betaald is niet bekend. In Amsterdam is iemand neergeschoten in de Molukkenstraat. Het slachtoffer werd onder vuur genomen bij een sportschool. Dat zeggen ooggetuigen tegen tv-zender AT5. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend. En volgens de politie heeft de schietpartij niets te maken met de actie van een arrestatieteam vanochtend in Amsterdam Sloten. Daar schoten agenten een verdachte neer in een lopend onderzoek. In Hongkong zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren voor democratische hervormingen. Zo'n 2000 politieagenten houden in de gaten of de betogers geen wegen versperren of tentenkampen opzetten, zoals vorig jaar gebeurde. Die Occupy-manifestatie werd na 2,5 maand door de politie beëindigd. Deze van vandaag is de eerste grote manifestatie sinds december. De organisatoren verwachten 50.000 mededeelnemers. Het moet een vreedzaam protest worden, zonder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 Volgens de Verenigde Naties die de cijfers bekendmaakten... zijn er waarschijnlijk veel meer doden... want de organisatie heeft geen inzicht in het aantal doden... dat is gevallen in het door islamitische staat gecontroleerde deel van Irak. En ook zijn de doden niet meegeteld die later zijn bezweken aan hun verwondingen... bijvoorbeeld door gebrek aan medische zorg. Het weer in de loop van de dag trekt de meeste neerslag naar het zuiden weg... en dan komen er wat opklaringen en het wordt een graad of vier...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 I'm uh -huh.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 You want to be mad with anyone? It's not niet you want to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time. It's not you je to find that I'm in love with you. Dit is ZFM. 25 jaar. CFM. in Zandvoort. En jij bent erbij.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 Hands yes, around